Is diep in de nacht, zit in een hotel Ik ben verbaasd dat je me nu nog belt Ik zeg het gaat goed, maar je hebt me door Ik voel me het best wanneer ik thuis hoor Ik ken iets mooiers dan jouw stem Ik kan niet wachten tot ik daar ben Ik val bijna in slaap, maar praat nog even door. Jij zocht er altijd voor Dat ik thuis hoor Want hier mag alles Om in de stadion kort te klappen Want hier klapper. mag alles, maar niets dat moet Bij 17 graden Waar komt Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden, een korte broek: de shop of de kermis, het maakt niet uit. Nergens anders voel ik mij zo thuis. Het maakt...